Goedemorgen. Ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. In meerdere steden in Oekraïne is het helemaal mis. Vanochtend werden raketten afgevuurd. Onder meer in de hoofdstad Kiev is veel schade. Nou, ook zijn er al 8 doden en 24 gewonden geteld daar. Deze BBC verslaggever was live op tv tijdens een van de explosies. Very close to the front lines uh, was hit. Uh, a dozen. So De nieuwslezer zag het gebeuren en zegt dat die verslaggever naar een veiligere plek is gegaan. Oké, there, our correspondent in Kiev, cover Op video's uit Kiev zijn uitgebrande auto's te zien en ook meerdere kapotte gebouwen en een park waar niet veel meer van over is. Bij een kuikenbedrijf in Waddingsveen in Zuid-Holland is vogelgriep ontdekt. 80.000 dieren worden afgemaakt. Vanwege de vogelgriep geldt sinds afgelopen woensdag weer een landelijke ophokplicht. Bedrijven, maar ook mensen die bijvoorbeeld vogels of kippen in hun tuin hebben, moeten die beestjes binnenhouden. En de meest angstige Nederlanders wonen in Limburg en Brabant, zegt het CBS. De mensen daar houden het meest rekening met criminaliteit. Ze laten bijvoorbeeld waardevolle spullen thuis, laten het licht aan als ze weggaan... en hebben rolluiken voor de ramen tegen inkijk. Ze doen ook minder vaak de deur open s'avonds. 9% laat iemand die s'avonds aanbelt gewoon voor de deur staan. Het is net bekend geworden waar Wim Lex en zijn familie volgend jaar Koningsdag gaan vieren. Het is Rotterdam. De burgemeester van die stad heeft alvast een gelikt filmpje opgenomen. Welkom in de burgerzaal van het stadhuis van Rotterdam. Dit huis weerspiegelt de kracht van de stad. De kracht van mensen uit alle windstreken die deze havenstad hebben opgebouwd. En praat je over Rotterdam, dan praat je over de veerkracht van de stad. Bijzondere editie wordt het in elk geval, want Willem-Alexander is in 2023 10 jaar koning. Hoe die feestdag eruit komt te zien ligt bij de Rotterdamers zelf. Zij kunnen ideetjes indienen via Koningsdag in Rotterdam.nl. Het weer nog veel grijs, al is er in het oosten nog wel een beetje zon vanochtend. Begin van de middag zijn er wat buitjes, maar daarna breekt de zon overal weer door. En het wordt 15 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Je hebt nog altijd vrij veel vertraging op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Bij afrit Hilversum Noord gebeurde namelijk een kettingbotsing. De linker is dicht met momenteel drie kwartier aan vertraging. Omrijden kan via Almere over de A6 en de A27. Verder nog een file op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam, tussen Breukelen en Knoopend Amstel. 12 kilometer lang met 20 minuten aan tijdsverlies. Tot zover de verkeersinformatie.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 game to make it to the top. So go! -oh. Got a little competition. Are oh, you gonna find another? Ja, ja. Goedemorgen luisteraars, we zijn weer in de lucht uh, met het programma Goedemorgen Zandvoort. Ik hoor een heleboel uh, geritsel om me heen, uh, maar dat is, komt als je live uit de studio komt dan hoor je wel eens wat achtergrondinformatie. Uh, we weten u hartelijk welkom uh, en we hebben weer een heel interessant programma. Het programma is gemaakt door Hans Botman die vandaag met mij meepresenteert. Goedemorgen. Goedemorgen Hans. Uh, de jingles en de muziek zijn verzorgd door Jelmer Koper. En de techniek wordt gedaan door Thomas de Jong. En in het tweede deel komt iemand anders naar te uh, Ja, daar komt uh, Jaap Koper uh, nog uh, langs. Uh, als technicus dan. Uh, zal ik even het programma een klein beetje in grote lijnen uh, uh, Heel graag. Nou, het Je eerst, het gemaakt, Hans. eerste uur uh, bij ons zit al uh, Gert-Jan Bluis... de wethouder financiën van de gemeente Zandvoort. De begroting van Zandvoort is uh, uh, bekendgemaakt. Dus daar gaan we over praten. Daarna komen Jasper Molen naar de Vrieshoog van Miljon... Uh, over Veteranendag bij ons uh, praten. En dan hebben we nog uh, een, een onderwerp over uh, de stand-up stand comedy... in het uh, Amsterdam Hotel, Zandvoort Lacht heet het ook, Open Mic. Uh, meerdere namen. Dus Jan Jansen gaat ons erover bijpraten. In het tweede uur uh, komt Annelies Engel... in de uitzending over de Zandvoort Business Ladies. Uh, we hebben het over het jongerenwerk in Zandvoort met Anne Taris. Een klavio'svereniging die al heel lang bestaat... In de laatste jaren onder de naam Faber Stroef uh, bij Hotel... Uh, uh, is geweest. Die is ter ziele. Hè, na het uh, corona is uh, heel jammer. Dat was bij uh, Hotel Faber. En dan hebben we het nog over uh, de seniorenvereniging. Uh, voorzitter Gerard Kuypert heeft gezegd... dat het heel lastig is om uh, de mensen vast te houden... En er is een grote terugloop. Daar gaan we allemaal over praten. Uh, ik wil, als je het niet erg vindt, iets over de Formule 1 zeggen. Want gisteren is op Business News Radio... door Jaap de Groot, dat is de voormalige chef sport van de Telegraaf... bekendgemaakt dat de twee, uh, de twee jaren die na volgend jaar komen... Uh, dat dat financieel helemaal rond zou zijn. Met de sponsors, et cetera, et cetera. Uh, nou, ik heb uh, Robert van Overdijk er heel even over uh, gecontact. En die zegt dat het nog niet helemaal rond is. Maar dat Jaap een hele goede vent is. Dus ik denk dat het wel <lacht> rond is. Dat, in dat, is tweede... <coughs> ja, dat we na 2023, uh, ook in 2024 en 2025 de Grand Prix hier hebben. En we hebben een tweede Nederlander volgend jaar zeker in de Formule 1. Uh, dat is ook mooi natuurlijk. Uh, dus uh, we, gaan, ja, mooi. Uh, we gaan het ik, zien. Ik hoor het uh, hier. de uh, ja. primeur. Ja, ja, nou ja, goed. Maar we uh, moeten nog even afwachten. Primeur was bij Business News Radio. Ja, we gaan ja. nu praten over de begroting. Ja. Uh, van de gemeente van ja. Roy, jij hebt uh, je helemaal erin verdiept, heb ik begrepen. Ja, ik heb de hele nacht wakker gelegen... Ja, over de grote ja. verstandswoorden... met name over de, de, de, de tekorten die natuurlijk gaan ontstaan. Ja, uiteraard, ja. Uh, nou, daar is, daar is hij wel een beetje bang voor, he, de heer Bluis. Klopt dat? Nou, ik ben een beetje bang. Uh, het zijn natuurlijk uh, rare tijden, zijn het. Inflatie uh, en, uh, en andere zaken. Een, uh, een overheid die in 2026... naar een nieuw verdeelsysteem wil... Dus dat geeft wel, ja dat geeft druk op de zaak. En nou, ik ben nu uh, mijn negendejaars wethouder financiën. Ik ben altijd wel dan een beetje van de behoedzaamheid. En dat ik altijd dan wel, een, ik zeg altijd een appeltje voor de dorst moet hebben. Nou, dat is niet om de dorst te lessen. Maar dat is gewoon om de basisvoorzieningen voor onze zandvoort uh, veilig te stellen. Mm. Nou, en daar moet je altijd rekening mee houden. Je moet altijd wat achter de hand hebben. Dus behoedzaamheid is heel belangrijk. Uh, altijd als wethouder van financiën. Dat je daarop let. Ja, en uh, om te zorgen dat die, die uh, financiën in orde blijven... zijn er alweer wat belastingverhogingen aangekondigd. Ja, nou ja, er zijn wat belastingverhogingen ja. aangekondigd. Uh, kijk, enerzijds heb je gewoon te maken met inflatie. Uh, wij volgen al jaren de inflatie. Dus, dus wat dat betreft... en het is ook nodig, want het meeste geld wat wij uitgeven... gaat ook naar, naar, naar derde partijen. Uh, het gaat onder andere naar al onze sportverenigingen. Wordt het voor gebruikt, maar het wordt ook voor allerlei subsidies... En het, in het sociale domein, maar ook de andere subsidies. Dat gaat om miljoenen. Nou, ook die mensen krijgen die verhoging. Dus de verhoging is niet alleen de burgers. Uiteindelijk betalen wij als burgers... en als ondernemers betalen wij alles. Maar dat geld wordt wel gebruikt... om ook die partijen meer financiële ruimte te geven. En als je dan kijkt ook naar de energie, hoe dat zich ontwikkelt... Nou, dan is dat wel van belang... dat wij dat geld eigenlijk doorgeven. Het is niet zo, wij vragen meer geld omdat wij zelf geld meer nodig hebben. Nee, wij willen ook die, bijvoorbeeld die subsidies op peil houden. En aan de andere kant. Het toerisme vraagt ook steeds meer van de gemeente. Om weer een onderhoud te doen op zaken. Zorgen dat er verkeersregels zijn. Dat er fietsstallingen zijn. Openbare ruimte verder opgeknapt wordt. En daar hebben we wel een extra verhoging gedaan van 10%. Maar als je dan kijkt. Dat hebben we drie jaar lang niet verhoogd. Dus als je de inflatie van dit jaar en volgend jaar bij elkaar neemt dan is die 10% feitelijk ook een inflatiecorrectie. Maar uh, als we het hebben over uh, inflatie... dan worden cijfers genoemd van 17,5% zelfs uh, dit jaar. Dat is uh, door het regen gecommuniceerd. Uh, en jullie hebben 4,5% ja. extra voor ja. de burgers in het antwoord. 4,5% komt er bovenop. Ja, ja, gaan sommigen gaan wat extra omhoog vanwege kostendekkendheid. maar dan doen we een andere belasting niet. En dan komen we wel ietsje boven de 4 uit. Volgens mij op 4,9 komen we uiteindelijk uit... En ja, dat, of dat voldoende is, dat, dat, dat is ook de vraag. Maar dan zeg ik, oké, okay, dat is 4,9. Dus dan is het in ieder geval, vlakken wij het wel af. Dit jaar hebben we een inflatie van maar 1,3 in onze begroting zitten. Dus wij, wij oké, okay, dat moeten wij opvangen. En dat moeten wij dan ook doen door te zorgen... dat we toch een sluitende jaarrekening krijgen. Dus dan bezuinig je ergens op. Of je doet andere dingen, schuif je wat door. Maar in principe blijft dat wel... Op peil. En als je kijkt ook naar de inflatie zoals die staat gemeld... dan is ongeveer 6% van de inflatie komt door de energielasten. Nou, daar zeggen wij van daar is de regering vooral aan zet. En die zijn ook aan zet. En als je dat ook doorrekent... dan gaan ze dat voor een groot gedeelte compenseren. En die extra verhoging bijvoorbeeld... de kwijtschelding van belastingen... Die, de verwachting is ook dat die ook wat, wat meer ruimte krijgt. Dus ja. de mensen die echt tekort komen... Oh. Die kunnen die kwijtschelding dus blijven aanvragen. Ja, dus die, die hebben dan weer geen last van. Die, die kostenverhoging en sowieso niet van die kosten. Dus je moet het allemaal een beetje in, in verhouding stellen. En die, en die 1300 euro, die wordt uh, vergoed voor uh, de minder minderbedeelding het Ja, uh, ja tot 120 procent. Ja. Ja, dat wordt 1300 euro. Ja. Die betaalt niet de gemeente, maar die betaalt het Rijk. Die, die krijgen wij van het Rijk. En die komt volgend ja. jaar er ook nog weer bij. Ja. Of ze gaan het nu veranderen, omdat ze natuurlijk... Een andere systematiek hebben. En we krijgen volgens mij allemaal die 190 euro. per van november. Korting op je. Op je ja, ja. ja, ja. ja. Dus, maar oké, okay, op zich denk ik dat onze begroting. Uh, wij dat netjes doen. Wij hebben nog steeds. kijkend naar de regio. De, even de laatste uh, lasten voor de bewoners. En als je kijkt naar wat de waarde van onze woningen is. en je kijkt naar het landelijke gemiddelde. zitten wij dus onder het landelijke gemiddelde. terwijl onze huizenprijzen vele malen hoger zijn. Dus ik denk dat wij in Zandvoort. Het nog steeds heel netjes doen. Hm, maar ja. het, het, het, het is wel ietsje duurder, maar we gebruiken ja. dat geld echt. en voor de ondernemers. en voor eigenlijk de burgers Ja, Maar de toeristenbelasting gaat 10%, 10 omhoog. Dat heb ik. Ja, ja. En nou ja, nu heeft het aan of ook uh, gekopt. van. Uh, ja, alles wordt neergelegd bij de bezoekers en de, en de toeristen. Vind je dat terecht? Nee, nou, dat vind ik niet terecht. Uh, ik, ik bedoel. ze moeten wel, dienen wel mee te betalen. Kijk, als je in ja, een doet gemeente. Ze, dat uh, doen ze nu toch ook al? Ja, oké, okay, maar. Uh, als je ziet, de inflatie is dan over de afgelopen drie jaar is misschien wel 13%, misschien was het wel 15% en we verhogen het met 10%. En we, we hebben ook in onze begroting extra geld opgenomen uh, voor verkeersregelaars, ja. te regelen. We gaan meer aan fietsenstallingen doen. Dus we geven ook daadwerkelijk meer geld uit aan toerisme. Ja. En dat kunnen die 17.000 inwoners, die kunnen dat niet ophoesten. Dus dat, want anders krijg uit geen begroting, Of ik moet gaan korten zoals in andere gemeenten op zwembaden en, of op andere dingen. Dat willen wij ook niet. Nou dus ook wij niet. vinden dat dat in balans moet blijven. Mm. En uh, we gaan wel aan het eind van het jaar en begin volgend jaar wel eens even kijken hoe die verhoudingen nu zijn. Of dit voldoende is. Nou, daar komen we nog op terug. Maar ik denk op zich 10% in de kijk naar andere gemeentes waar ze meer dan 5, 5 euro uh, toeristenbelasting betalen... dan valt het in Zalvo nog mee. En het is een fantastische badplaats. Mm. Dus daar hebben de mensen ook wel wat voor. Ze dus kunnen er wat voor verwachten, ja, dat vind je niet, hoor. Ja, ik uh, vind uh, dat als Zandwoord mag je best een rekening brengen... Ja, met absoluut, de prachtige uh, mooie omgeving ja, ja. waar mensen ja. in, uh, in komen. Een bedrijf rekent ook geld voor. Dus waarom uh, zou een gemeente daar niet een bijdrage uh, in kunnen vragen? Alleen, de vraag is natuurlijk... Uh, we hebben in Zandvoort veel toeristen. Uh, iets van 1,2 miljoen overnachtingen, Dus die betalen dan die toeristenbelasting. Maar die andere 5 miljoen toeristen... die ook een heel groot beroep doen op onze openbare voorzieningen... en verkeersbegeleiders tijdens festivals... Um, daar, daar kunnen we niks aan rekenen. Nou ja, daar zijn we dus ook over bezig... met uh, vermakelijkheidsbelasting om te mm -hmm. kijken... Uh, van, ja, of, of daar ook uh, aan bijgedragen kan worden. Aan de andere kant hebben we ook natuurlijk uh, onze parkeerinkomsten... die hebben we wel ook verhoogd. Dus daar betalen ook een heleboel toeristen wel aan mee. Dus wat dat betreft moet je op een gegeven moment ook uh, je keuzes ja. maken... Ja. En, en uiteindelijk uh, de, de pachten die we rekenen aan de strandpachten. Nou, daar gaan we ook nog wel eens naar kijken. Van, zijn die nog in de goede verhouding? Nou, daar dus per saldo moet dat zich zo wel ongeveer kunnen afdekken. Maar dat onderzoek gaan we ook wel doen met elkaar. En ook in samenspraak met de ondernemers. Want we willen natuurlijk ook gewoon dat onze ondernemers kunnen blijven functioneren. Maar ik, over het algemeen vind ik toch wel dat wij als gemeente Zandvoort uh, zowel voor onze burgers goed zorgen als voor onze ondernemers. En dat we met beide partijen rekening houden... want we zijn een woon- en een badplaats. En uh, de evenementen moeten wel georganiseerd kunnen blijven. Die moeten niet uh, teveel uh, belast worden met vermakelijkheidsbelasting. Nee, nee, daarom gaat het ook op grote evenementen, ben ik mee eens. Maar we hebben natuurlijk het Corona-herstelfonds gehad. Ja. En we hebben echt ja. heel veel daaraan gedaan. En dat loopt zelfs nog door tot 23. Ja. Dus de ondernemers worden nog steeds een beetje ondersteund... met, met plannen en dingen uit te werken... Maar het is, het is ook wel tijd voor ondernemers om de handen in één te slaan. En daar zijn ze ook mee bezig. Hè. Ze een ander systeem van, van innen van hun, hun eigen inkomsten. Nou, daar zijn we ook over in gesprek. Uh, nou, daar, daar gaan we het ook over hebben. Dus we, we moeten elkaar gewoon vinden daarin. Ah. Volgens mij gaat dat wel lukken. Ja. Er, er wordt geen feest georganiseerd in Zandvoort. eigenlijk zonder uh, steun van de, de gemeente en sponsoren. Uh, dus ja. Ja, dat, dat, dat, dat is ook zo. Nou, en dat, dat, dat moet een gezonde verhouding blijven, denk ik. En, en, en, en wat dat betreft denk ik dat wij dat in Zalvoort tot nu toe niks doen. Mm -hmm. En ik denk dat de ondernemers nog meer de handen in elkaar moeten slaan. En, en, en er zelf goed over moeten nadenken. Want in feite zijn zij degene die ondernemen. En ja, ik zelf, ik heb zelf jarenlang een bedrijf gehad. En, en dat bedrijf zat in Hoofddorp. Ik, ik, ik kon niet bij de, de gemeente Hoofddorp aankloppen. om even die, die allerlei zaken te regelen. In Zalfort is dat wel normaal. Dat komt ook omdat we een kleine gemeente zijn. Maar ja, oké. Okay, dan Krijg je wat terug, maar het moet uiteindelijk wel opgebracht worden. Maar ja, de ondernemers uh, moeten de handen ineens slaan. Zeg je. Dat is ook niet makkelijk, hè? want uh, er is ook een hoop gedoe over wie het wat organiseert en hoe organiseert. En uh, ja, de, de, de, de gemeente kan niet overal voor zorgen, natuurlijk. Nee. Dus dat moeten het zelf doen. Ja, dat moeten ze ook zelf doen. Maar, maar volgens mij hebben we wel uh, tegenwoordig uh, hebben ze de handen wel goed in elkaar geslagen. En ze ja. proberen nu ook wel samen te kijken van hoe ze dat fonds, wat wij dan voor de helft meesponsoren, om naar een nieuwe. Nou, nieuwe systematiek te gaan. Mm. Met, met de grote partijen, met de kleine partijen, dat iedereen naar verhouding bijdraagt. En dat ze toch gezamenlijk nog meer uh, dat uitstralen mm. van standvoort zijn. Als je nou het hebt over zo'n ijsbaan, hè. Ik kan me voorstellen dat het heel moeilijk is voor die organisatoren, omdat. Ja, ze, ze worden uh, gesteld voor enorme verhogingen van de energiekosten. Hè, want uh, doen ze bijvoorbeeld volgens mij nog steeds een aggregaat hè, om ja, dat ijs ja. te maken. Uh, dat wordt bijna onbetaalbaar. En ja. als, is de gemeente dan bereid om daar iets meer... Uh, nou, er is nog geen verzoek uh, gekomen. Maar wij, wij, wij betalen al een uh, mm -hmm, voorsbedrag uh, uh, van. Uh, dus uh, ik, uh, ja. ik vind ook gewoon, als, als dat in het centrum, en het geeft een hey, hoop lol dat, dat ja, inderdaad, ondernemers Zalvoert daar gewoon aan bij moet raken. Ja, nou ja, ze en, hebben en nu weer een, een, een... Dus ik hoop dat ze daar uitkomen. ...gevraagd en, en, om voor 250 euro te sponsoren. Ja, en ja, dat ja. moeten moet toch een hoop kunnen doen. Zeker. Ja, ja, zeker. dus uh, nou ja, We gaan ervan uit dat het gewoon weer doorgaat. Ja, maar als, ook, als er een vraag komt om ach, iets meer... je ja, weet ja. Hoe, hoe de gemeente het is. Dan zijn, wij zijn niet kinderachtig in om uh, partijen te ondersteunen... <laughs> Dan zeg ik van, we laten niemand in de kou staan. Nee, dat, dat, nee, maar dat nou, wel, daar wel hoor. Daar laten we ze dus wel <laughs> in de kou staan. Maar dan bedoel ik hem even anders. Ja, dus ja, ja, ja. Ja, dus ja. Nou, we gaan het wel horen. Ja. Ik wilde iets vragen over de parkeren. Hè? Want zijn er al uh, bedragen bekend van de afgelopen uh, maanden, van de zomermaanden... over hoeveel het extra heeft opgebracht. Uh, want dit is 3,50 per uur nu, hè, waar uh, ja. iedereen betaalt. En uh, door het hele dorp betalen, et cetera. Nou, dan moet je weer de kosten... Uh, uh, dan moet je wat dingen weer van afhalen. Maar zijn er al cijfers bekend? Of? Nou, ik, ik heb ze toevallig opgevraagd. Ik, ik, heb ze, ik, ik hoor wel dat het er, volgens mij uh, allemaal goed is gegaan het afgelopen jaar. Ook maar goed is meer inkomsten? Ja, meer inkomsten. Natuurlijk omdat we natuurlijk gewoon. Ah, het was een hele mooie zomer. En, en, en, er, is, en er is denk ik meer betaald. Als je kijkt naar parkeerterreinen uh, de Zuid. Uh, daar konden uh, volgens mij 600 auto's op. Nou, dat stonden er gemiddeld. Uh, ook als het regenachtig was, stonden er 300, 400 auto's. ...van mensen die hmm. hmm. zo'n vergunning hadden. Nou, dat was voorheen... ...stonden die waarschijnlijk voor een groot deel... ...op andere plekken. Hmm. Dus, de, dus ja, wat dat betreft denk ik... ...dat, dat zal het zeker... Uh, de, ...de richting van hetgene wat we voorspeld hebben gaan. Maar ik hoop dat nog snel te horen... ...want ik weet zeker... ...we uh, hebben dinsdag vergadering over de najaarsnood... ...en de begroting, dat ik die vraag ook vanuit eraan ga. Dus als we dat weten, ja. dan zullen we dat uh, verder ja, snel helpen. communiceren. Ja, ja. Ja. En... Um... Ja, het is dus niet makkelijk om, om uh, zonder dat je weet hoeveel er precies binnenkomt, bijvoorbeeld met het parkeren of uh, zeg maar de inflatie of uh, uh, de energieprijzen, want uh, ja, dat kan allemaal een invloed zijn op wat er, wat er binnenkomt bij een gemeente. Ja, nou kijk, en daar moet je. Onzekerheden, daar is moeilijk mee te is dat Ja, moeilijk? Dat, dat is wat lastig. Dat, het was de afgelopen zes jaar niet zo ingewikkeld, want er was de inflatie ja, heel stabiel. Ja, 2,5-3 procent, ja. En dat is nu wel. Maar daarom, je moet. Uh, behoedzaamheid uh, is, is dan het, het juiste woord. En kijk, wij, wij hebben met die 4,5%, die hebben we natuurlijk doorgerekend. Die zit nu overal wel in. Nou, de ene keer moet je dat wel uitgeven, de andere keer niet. Ja, en, en, en, en, en er is bijvoorbeeld een, een, een stelpost opgenomen. voor uh, wel of niet die inkomsten krijgen uit het gemeentefonds. Dat was wat onder, daar hebben we een extra spelpost. Dus die stelpost die zit nog in die begroting. Dus dat, nou, dat, dat is de manier van behoedzaamheid, reserve opbouwen of behoedzaamheid inbouwen, zodat je ook op kan vangen. En aan de andere kant zie je ook bijvoorbeeld, in de, dat zie je bij de, alle gemeentes, het uh, is moeilijk aan personeel te komen. Ja. Dus het ambitieniveau wordt vaak niet gehaald. Er zijn vacaturegelden. Nou, dat compenseert dan weer vaak hmm. toch wel weer andere kosten. En, en ja, je moet uiteindelijk uh, toch zien uit te komen. Dus. dus dus als het wel uh, bij zo'n voorjaarsnota blijkt dat het toch uit de hand loopt, dan zou je moeten ingrijpen. Ja. Nou, en als je dan uh, zeg ik altijd 60 miljoen in zand wat zou uitgeeft. Ja, sorry hoor, maar dan kijk ik er toch bedrijfsmatig naar. Dan moet je toch in staat zijn om aan die knoppen te draaien. Om je huishoudboekje mm. op orde te houden. Mm. En zijn de energie, uh, stijging van de energiekosten voor de gemeente meegenomen. Ik bedoel, Spaar de landen rijdt met auto's rond. Dat kost meer ja, energie. Ja, de ja straatverlichting. Sport, ja, verwarming, uh, uh, sport. Ja, verwarmd, ja, sport, uh, verwarmd, ja. Sport, zijn we natuurlijk. Uh, daar zit die, in die 4,5% zit dat wel voor, voor, voor een deel. Maar nu zijn, zijn de, de energiekosten zijn voor ons niet de, de grootste post. Hè? Als je 60 miljoen uitgeeft, dan is het, zijn de energiekosten een klein deel ervan. Dus, dus je moet hem ook weer hm. toch maar een beetje over het geheel kijken. Maar natuurlijk hebben ze daar last van. Maar dan zeg ik ook. we, we geven ook niet alle personeelkosten uit. Ja, dan, dan, dan, dan houdt het zich toch in balans. Maar we moeten, het is wel een onzekere tijd. Want ze zeggen dat de inflatie weer afzwakt. Dus dat, dat ja. we het, uh, het, het ergste al gehad hebben, zeggen ze. Nou. Het is wel wroper. Dus, ja, maar onze najaarsnota uh, houden we geld over. Hè? Want de, de, de, de, de, we hebben van het Rijk fors geld gehad. Dus wat, wat dat betreft komen wij financieel uit, verwachting. Of er moeten hele rare dingen gebeuren. Dus die, die, die extra energie die we nu uitgeven. Ja, die, zal ik, die afrekening komt eind van het jaar. Dus dat zal heus nog wel op die jaarrekening uh, een, een, een, een, een, ja, geld kosten. Maar volgens mij is daar dan ook wel weer uit. Maar dan moet je wat dus. Niet zeggen van, oké, okay, we hebben nu een miljoen over. Dat hebben we weer over. Gaan we weer iets leuks van doen? Nee, even rustig jongens, even kijken. Hoe, hoe, hoe komt dat uit? Ja. Ja. En dat is wat dat betreft is het gewoon ook een huishoudboekje. En, en hoe is het met de stand van de, van de Zandvoortse schat? We hebben natuurlijk die prachtige Eneco-gelden. Uh, ja. en een deel daarvan is in het coronavond ja. gekomen. Hoeveel hebben we daarvan opgegeten? Want nou, dat is, ongeveer, is ongeveer 4 miljoen hebben we besteed, volgens mij. Aan het, dat wordt nu ook afgesloten. Van dat, de hoeveel? Van de 10 miljoen. 10 miljoen. En de, wat we dus nu doen, het restant gaat terug naar de algemene reserve. En dat zie je ook in de najaarsnota. Wordt dat dan ook gevraagd aan de raad. Breng dat geld naar daar terug. Dus onze reservepositie is nog weer gevuld met extra geld. En we gaan een nota, dat heet een nota reservevoorzieningen maken. En dan gaan we eens even kijken hoe gaan we die gelden herverdelen. En wat gaan we dan daarmee doen? Gaan we een deel nog strategisch inzetten? Of, ja, er werd dan natuurlijk geroepen... Nou, dan gaan we nu van het corona-herstelfonds naar het eh, eh, energiefonds toe. Maar oké, okay, daar is de het Rijk nu aan zet. Maar aan de andere kant, eh, ja, het is fijn dat we dat potje toch nog... Eh, Ah, hebben kunnen gebruiken toen het corona was. Om extra te ondersteunen. En we gelukkig nog over hebben. En nu gaan kijken wat we met de restanten van Maar er waren uh, toch allemaal ja. plannen voor dat uh, potje? Er waren toch allemaal plannen voor duurzaamheid en, nou, dat, en andere dat, dingen? Dat, dat, dat potje, ja. dat duurzaamheid, daar is ook een potje voor. Hè? Voor duurzaamheid hebben we 4,5, 5 miljoen ook erin gezet. En dat, dat voor een deel is dat revolverend. Dus er moet nog weer terugkomen. En daar worden die subsidies van betaald. Dus dat loopt ook nog. Dus daar lopen... Vanuit dat geld doen we toch eigenlijk wel... Ja, ik denk wel de goede dingen. Ja. Kunnen, kunnen inwoners zelf uh, ja, ideeën ja, ja. inbrengen? Ja, uh, ideeën inbrengen. Uh, men kan dus subsidies uh, aanvragen... of een hele goedkope lening aanvragen. Dus dat soort dingen. Dat kan, kan wel. En, en bedrijven voor bedrijven uh, hebben we dus ook een speciale pot om projecten te doen. En het ja. gemeentelijke vastgoed moet ook verduurzaamd worden. Ja, maar er zal waarschijnlijk ook een uh, pot moeten komen... voor bedrijven die het straks misschien niet redden met, uh, met, uh, met de energienoten. Ja, maar ik denk dat daar het Rijk daar toch... Uh, ja, denk je? Het, ja, dat verwacht ik ook wel. Want als, als, als, als daar allerlei problemen door ontstaan... Ja, ja, goed, zal het Rijk ja, toch wat, ook, ook daarvoor wat moeten gaan... Uh, ja. Want ze hebben natuurlijk het andere, dat vind ik dus echt een zorgprobleem. <gliek> er zijn nog een heleboel bedrijven die, die gewoon moeten betalen... afbetalen... Van de corona. Ja, ja, de, ja, uh, loonbelasting, ja, BTW. Ja. hebben ze regelingen voor. En nu komt dit er weer overheen. En bij bedrijven gaat, ja, gaat het gewoon direct. Ook om heel veel geld. Ja. Dus dat is best een... Ja, de, ik heb bedragen gehoord van Slagerij Horneman bijvoorbeeld. Die gewoon duizenden euro's per maand meer kwijt ja. is dan... Ja, uh, ja, ja. Ja, ja, dat ja, en het zou jammer zijn als dat soort bedrijven natuurlijk in hoort ja, over de kop ja, zouden ja, gaan. Ja, toch? Ja, ja, ja, ja, Maar je kan natuurlijk als gemeente niet de, de nee, de nee risico dat, dat overnemen dat voor de wel. hele dat is economie. Is moeilijk, uh, dat is moeilijk. Maar ik ga er vanuit het Rijk naar... Daar, dus er toch ook wel uh, maatregelen voor mm. worden genomen. En, en een ander uiteindelijk... Uh, daar moeten ze toch al op inspelen. Ja. Ja, ik weet niet ja. of dat voldoende gebeurt op dit ja, moment. Ja, maar ja. ja. wij houden het natuurlijk ook wel in de gaten. Ja. Uh, uh, nou, nou heb je in, in het uh, interview met Jan Koper in de Stofferskranten, dat heb je voor je liggen... heb je ook gezegd dat mensen waarschijnlijk... toch moeten inleveren op hun welzijn. Ja, ja, wij, wij, wij, wat wat uh, bedoel je daarmee? Nou, nou, op hebben welvaart. Wij, ja, moet, wij welvaart. zullen... Wij, wat moeten in, ja, kijk, uiteindelijk. Kijk, als het wat minder wordt. Dan, het, kijk, wij, wij zitten alleen maar in, in groei te denken. Mm -hmm. in de, in de, en het moet beter en mooier. En, nou, en wel, Welvaart is, is, is, is extra. Dus, dus als je daar. Nou, dan zou je toch wat minder. Bijvoorbeeld, ik zet zelf thuis ook de kachel op 19 graden mm -hmm. en niet meer op 21. Mm -hmm. Heb ik het dan koud? Vind ik het lekkerder op 21? Ja, ik vind het lekkerder op 21 doe ik een trui aan. Mm, mm. Ja, vind ik dat, ja, Snap je? Ja, ja, dat zijn kleine dingen. Da, wij, da, vaak, dat, ja. zijn allemaal, dat zijn allemaal kleine dingen. Maar je, je, zal, je zal toch keuzes moeten maken. Ja. Ja, zelf vind ik ook. Als, we, we hebben dus uh, meer handen aan bed nodig overal. Ja, dan moeten we misschien met z'n allen toch. We zijn, we zijn van 40 naar 36 gegaan. <kijkt> in de tijd dat we bijvoorbeeld uh, uh, veel werkeloosheid hadden. Ja. Misschien moeten we wel weer terug naar meer, Iets hmm, meer ervoor hmm, doen. Hmm. En niet altijd meteen iets meer krijgen. Ja, zo moeten we naar de maatschappij misschien krijgen. En dat bedoel ik van... We willen alleen maar meer welvaart. Ja, oh, oh, maar het welzijn... Is veel belangrijker. Hmm. Want het zit tussen je oren voor een groot deel. Voel je je wel en daar moeten we voor zorgen. Ja, ja, ja, ja. Dus, dus dan, en dan zet ik liever in op... Welzijn als op welvaart. Ja, ik begrijp want welzijn ik zijn ook, ja. ook wel weer de kleine dingetjes... Die je kan doen met elkaar. Ja. Nou zijn er een hoop plannen vanuit de gemeente. Een hoop mensen zeggen ook van het duurt en het duurt en het duurt. Ik noem maar wat hoor, een School bijvoorbeeld. Ja. voor Huisvesting voor jongeren, waarom, waarom moet het nou zo lang duren? Ja, er zijn meer... meer... Ja, dat duurt soms nog. Bijvoorbeeld jongerenhuisvesting. Zelf ben ik al drie jaar bezig geweest met de manager ja. nou, dat Rukkert. Dat... Die zijn nu net dicht, geloof ik. Hè? Ja, maar oké, okay, daar ben ik drie jaar mee bezig geweest... En de Raad gemeld van de week dat we dat we de grond terugnemen en dat we daar mm -hmm. dat we jongerenhuisvesting doen. Maar Zo'n traject loopt wel drie jaar. En ik kan niet zomaar zeggen van iemand, ik haal iemand eraf. Nee, In het duinen het. mogen nee. wij niet bouwen. Ja, nee. ik, zelf, ja, ik, ik zeg ja, nee, er staat een toch al daar. Een bouw, daar, niet bouwen, ja, dat niet? Dat, dat, dat, dat zou je zeggen. Maar. Ja, maar dat, gaat, dat, dat moet natuurlijk geslopen worden. Ja, ja, ja. En, ja. Nee, mee. maar ja. je kan niet zomaar extra plekken vinden. Nee, nee, moeilijk. Is nee. Goed, en, en, en je moet partijen. Iedereen uh, zegt: Ja, maar ik wil dat wel en ik wil dat niet. Uh, uh, overal is discussie over... in de samenleving. Als ja. ergens gebouwd wordt, dan vindt de ene helft... dat het er wel mag komen ja, en de andere helft niet. For Nederland is wat dan betreft een verdeeld is, is juist lastig. Ja. En, en, en, en, en, en, en, en, en tolerant uh, ja, zijn we dan ook niet altijd. Want de ene helft wil linksaf... en de andere helft wil rechtsaf. Ik zie je ook vaak in het die, die, Harners Dagblad... Heeft ja. die, die uitslagen. 50-50-50. Ja, ja. Ja. Ja, en nou, ja. nu mag de gemeente... gaan ja, beslissen moet oppassen, op dingen. Ja. Ja. Dus... dus daar moeten we met nee, maar neem, neem nou zo'n mariaschool. Daar ben je al heel lang mee bezig. Ja. Ja. Dat wil je graag. Jongeren jongerenhuisvesting daar. Het is bijna is maar, bijna uh, rond met pre-wonen. Maar hoe lang ben je daar allemaal bezig? Ja. Ik nou denk een nou ja. jaar drie uh, ja. Ja. minimaal. Zelf, maar uiteindelijk heb ik wel vanaf uh, dat er de kunstenaars erin zaten. Za, ja. Die heb ik eerst moeten verhuizen. Ja. Ja. En dan moet ik ze eerst ver krijgen. D nou, dat ging allemaal met andere wethouders. Lukte dat niet? is mij toch gelukt. Uiteindelijk zijn ze verhuisd. Nu hmm. met pre-wonen. Ja, wat, wat moet de prijs dan zijn? Ja. Uh, hoe, hoe, hoe stijgen de, de, de, de waarden van bouwen? Ja. Het, het klinkt allemaal makkelijk, maar uiteindelijk nee, nee, hey, hebben wij, eigenlijk zijn wij niet uitvoerend. Hmm. Hmm. Want als, als het gebouw zegt, nou we gaan zelf in een bouwclub, dan had ik al aangebouwd. Ja, Je okay, moet het ja. aan een ander overdragen, in dit geval een ja. woningbouwvereniging, afspraken maken. We willen goedkope woningen. Ja, dan krijg je discussie over de prijs. De nou, ja, discussie nu niet, is nu ook bijna Jullie zijn niet uitvoeren, maar je kunt er wel eventueel druk achter zetten. Ja, dat zetten toe. we ook wel druk achter. Maar als je kijkt wat er de laatste tijd gebeurd is. We hebben in de Corredex-trein aan de overkant zijn woningen gekomen. Ja, ja. Uh, maar het lijn hebben gaan. we voor een groot deel nu vlot getrokken. Alleen de toren is nog hmm. een discussie. Hmm. Nou, Marierschal komt er ook aan. Ruckert komt er aan. Strijder, strijder is zelf... Nu eindelijk aan het ja, bouwen. Het heeft gebeuren, ook heel ja. veel tijd gekost. En als dat staat, dan wordt er gebouwd aan de. En er ja. wordt er ook gebouwd. Dus, dus er, gelukkig de laatste tijd gebeurt er toch wel uh, aardig wat. En die flat aan de Bad Huisplein? Het Bad project en de entree, dat ja. zijn echt hele ingewikkelde projecten. Ja, ja, ja, ja. Is, is Peter Kramer echt keihard mee bezig? Ja. Om daar uh, om wat te trekken. Om dat toch vlot, vlot, te wat vlot te trekken, ja. ja, ja. ja dus dus nou, de, wat dat betreft. Uh, de, de, de passagepanden, dat gaat ook de goede kant op. Ja. Okay, maar het blijft ingewikkeld. Wanneer volgereik. denk je dat die geslopen worden, die passagepanden? Nou, ik verwacht toch wel uh, in het voorjaar. Ja, het begin, toch wel? ja uh, dat uh, verwacht uh, ik wel, ja. Uh, ja. dus bij de volgende kampje hebben we daar... De, ja, ja maar recht. De, uh, de, uh, uh, uh, uh, is het in ieder geval ja. plat? Ja. Dus, ja. Er staat er, er nog niet, maar... Ja. maar dat ja. dus, ja. plat is prooi, toch? Ruimte. Wat zijn voor jou nou de belangrijkste dingen... het komende jaar? Voor mij is heel belangrijk om in het sociale domein, dus de sociale basis... dus voor alles, voor het welzijn... omdat voor de komende moet herijkt worden... en dat goed neer te zetten voor de komende tien jaar. Hmm. Zodat we dat precies hebben. En daarbij ook nog accommodatiebeleid. Dus alle accommodaties in Zandvoort... voor welzijn, sport en cultuur. Om dat ook eens goed onder de loep te nemen... Ja, waar, kun, want waar kunnen we dan op bouwen? Maar waar gaan dan die verenigingen heen? Of hoe doen we dat? Ja, ja. Dus dat vind ik heel belangrijk. En, en het cultuurbeleid: dat cultuur nog meer gekoppeld wordt aan toerisme en economie. Ja. Zodat dat ook een boost kan geven. En allemaal eigenlijk. Dat heeft nou met, niet met welvaart te maken, maar welzijn. Ja, ja te maken. zeker. En en Dat, van dat van zijn zeker, vooral mijn dingen: en, en de financiën op orde houden. en die ambtelijke samenwerking goed ja. verder brengen. En vooral daar de dienstverdeling naar onze burgers en de klanttevredenheid goed op peil houden En eens kijken wat we kunnen doen uh, om samen, nee, de participatie, noemen ze dat, om dat beter van de grond te krijgen. Ja, gewoon, u... vanaf, op basis van gewoon goed met elkaar in gesprek zijn. Als we het doen van Financiën noemt u een hele lijst van dingen die uh, uh, allemaal uitgaven zijn, uh, kosten... Uh, dus, uh, maar wat de inkomsten betreft. Nee, dat is zo. Nou, maar ja. daar moet je dus ook. Naar, en dus daar is, dat geld is er in principe. Maar ik, ik kijk er ook altijd met een blik naar: van ja, maar wat, wat is de effectiviteit ervan? Hè? Ja. Er zijn, we hebben he heel veel ver verenigingen. En toevallig, ik zie. Toen kwam net in het voorgesprekje ook even naar voren: dat staat zwaar onder druk. Hè? Door die mm. corona-oudere mm -hmm. mensen wel en niet. Dus dat moeten we, daar moeten we dus op inspelen. Moet ja. zeggen van hé, hey, het wordt minder. Want ik, in de krocht staat er altijd zangclubjes. Nou, er is alweer een zangclubje afgevallen. Ik hoor uh, andere verenigingen. Nou, dat komt straks iemand van de seniorenverenigingen. Nou, daarop inspelen, nou dat moet gebeuren. Mm. Nou, en dat betekent dat je ook anders met je middelen om moet gaan. Ja. En dingen moet samenbrengen. Ja. En dan kan je soms inderdaad met minder geld en minder energie. En meer energie voor die, voor die, voor die bewoners dingen mm. regelen. Daarom vind ik ook heel belangrijk dat Pluspunt de blauwe tram... en straks bij het huis in de duinen... dat daar drie locaties zijn... waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. En hoe regel je dat nou? En het zou eigenlijk gewoon meer... vanzelf moeten gaan. Ja. Dus niet met allemaal organisaties... ja, maar ik regel een ditje en een datje. Nee, mensen moeten zelf heen willen gaan. Samenwerking en antwoord is een interessant concept. Er staat ook iets in de krant over... Ja. iets gezegd over de oude buurtkroegen van vroeger. Maar dat bedoel ik ja. gewoon ja. in de zin... Ja. Waar je ja. elkaar de kroeg uit vechten. Nou, soms, ja. uh, soms is dat ook goed. Nou, de laatste vraag. Er staat nog een mooi gebouw uh, leeg. Uh, het HDMZ-museum. Ja, ja, ja, ja, is ja, dat bekend wat daarmee gaat gebeuren? Nee, dat is, nog, dat is nog niet bekend. Maar dat is, dat is wel een interessant object... om eens naar te kijken van... Wat, wat kunnen we dan daarmee? Kijk, bezig, maar, van, maar het is wel uh, privé-eigendom. Het is wel privé-eigendom. Ja, privé privé, ja. we, we, we hebben natuurlijk wel gesprekken gevoerd over... Van, ja, wat gaan, wat gaan jullie met zouden we mee doen? kunnen ja, ja, ja, ja. Oké. Okay. Maar dat is wel interessant. Maar daar hebben jullie ook wel ideeën over. Ja, ik heb daar zeker ideeën ja. over. Ja, ja, ja. Maar, uh, ja, maar ja, het is privé-eigendom. Je nee, kunt nee, heel het, veel ideeën ja, hebben. Maar je ja, kan nee, dat is waar. In de begroting is wel bijvoorbeeld... middelen uit geld uitgetrokken... om dat accommodatieonderzoek te doen. En we deden dat natuurlijk allemaal ad hoc... De, de, de Marieschool, oh, dan gaat dat naar het EEB-Jouw-post. Maar je moet het in zijn geheel zien. En ook 10, 15, 20 jaar erg vooruitkijken. En dat, dat kost ons moeite. Ja, we kunnen ja. altijd maar een paar jaar voor. We moeten meer van. Nou, dat kunnen ze in Den Haag ook niet. Ik je nee, meld. maar ik, dus, ik ga het ja. dus de, de komende drie jaar, want ik ben ja. al drie jaar wet aan, en dan nou stop ik echt mee. Ga ik ook genieten van mijn pensioen. Okay. Probeer ik dat wel neer te zetten. En wil okay. een uh, volle is Dat Absoluut. En, en, je, nou, ja, we een goede daar. We houden hier aan. Mogen wij jou hartelijk dank ja, Prima, een Heel hartelijk danken voor je ik hoop dat je alle dingen die je beeld realiseren realis, kunt realiseren. best. Het is niet makkelijk, maar wel die goede richting uit. enthousiast moet je zijn in de tegenhagen. Oké, hartelijk dank Gerjan. Wellicht En tot de volgende keer. We gaan MUZIEK ja, ja. yeah. I don't remember much about last night woke up on a couch sunrise Saw the living room Through these bloodshot eyes of mine Cold silver, you Didn't like that I came home Late, 4am But it's a Friday, babe And I've been working hard Can't you give me some space Instead of shouting out, oh my god Oh, yeah Oh, yeah I go out with some new friends But it just makes me miss you more More Oh Just pretending is fine. Oh, we've been round, round, round this too many times before. Oh. Oh, yeah. Uh, Keith Urban Pink met One Too Many. Dat ging waarschijnlijk over de begroting van wethouder Blauw. Dat denk ik wel, ja. Niet iets ja. te veel uitgeven. Uh, aan tafel hebben we inmiddels uh, twee nieuwe gasten... Uh, ...waarvan er één traditioneel keurig in de blazer en, uh, en een grijze pantalon... Uh, ...en iemand in uniform. Uh, willen jullie jezelf even voorstellen? Ja, goedemorgen. Ik ben uh, Jasper Molenaar. Even... Ik ben Jasper Molenaar. Uh, ja. Ik ben uh, sergeant uh, bij de uh, Koninklijke Landmacht. Reservist inmiddels. Nog steeds? Nog steeds, ja, okay. actief, actief, actief is. Ja, ja. ja, correct. Ja. Ja, en uh, daarom uh, heb ik het recht om uh, nog steeds het uniform te dragen. Ja, Je ja. bent uitgezonden ooit? Na... Ja, correct. Ik ben in 2007 in Afghanistan geweest. Hoe lang? Dus dat uh, maakt mij veteraan. Ja, ja. Uh, ik ben daar vijf en een halve maanden uh, toen de tijd geweest. Oké. Okay. Uh. En naast je uh, zit de heer van Marion. Ik ben uh, Frieshoff van Marion. Ik, uh, ik ben in de strikte zin geen uh, veteraan, hoewel ik... Uh, uh, veel meer dan 30 jaar bij Defensie heb gewerkt bij de Koninklijke Marine. Uh, uh, dat is de reden waarom ik uh, ooit uh, voorzitter ben geworden van het Veteranencomité. Uh, dat, uh, die rol bestaat eruit dat je contact legt met, uh, met de gemeente. Het hele initiatief van de Veteranendag is ooit opgenomen door Niek Meijer. vorige burgemeester. Die is uh, begonnen met... Uh, koffie en cake... voor de veteranen en hun familie. Bij de koffie en cake kwamen de jeeps... van uh, Keep Them Rolling. Ja. Ja. en uh, is daaruit... genoeg staan nog in Dorp, mooi. Ja, ja. En, dat, ja. en dat, dat geheel is uitgegroeid... tot een veteranendag. En we doen dat... nu en niet... Op de Nationale Ja, veteranendag. die is in juni uh, altijd. Hè? Ja, daarom. Maar we hebben gezegd van... we willen ook dat de Zandvoortse Veteranen... in de gelegenheid zijn om naar die Nationale Dag te gaan. Oh, op die manier. Dus ja, moet ja, je het niet ja. samen doen. Nee, dat is waar, ja. Maar ja. Dat, is, uh, dat is eigenlijk de achtergrond dat het nu in... Uh, ja, in uh, dat het nu is. Het en dat, het het een, dat we de Veteranendag... Een, dus een, ooit een initiatief is geweest... vanuit het gemeentebestuur. En de gemeente, de burgemeester... is nog steeds onze gastheer... De gemeente zorgt dat we dit kunnen doen. Dus de heer Molenburg komt ook straks naar... Uh, nee, die is er niet. Die is op, oh, die op is vakantie. Er niet. Oh, ja, die was op vakantie. <laughs> en meneer ja, Bluister ja, ja. hier, ja. Uh, die ja. u wel kent... Loco-burgemeester, local ja. ja. Die, uh, Tijd geleden dat dus gezien Ja, hebben daarom. Ja. Ja. echt gesproken. Ja. En uh, die, komt, uh, die komt straks uh, okay. namens de gemeente Zandvoort bij ons. Mm -hmm. Maar het is ja. wel een bijzondere dag. Ja. Uh, Jasper, uh, uh, even over jouw uitzending toen destijds uh, in Afghanistan. Dat is een uh, moeilijk land om uh, um, uh, te verblijven, denk ik. Zeker in uh, de tijden die jij geweest bent, denk ik. Ja, correct. Uh, toen de tijd was het inderdaad hebben we daar een heftige periode gehad. Ik ja. ben daar vijf en een halve maand geweest. Ah. En uh, ja, dat was heftig. Er zijn onder andere uh, drie Nederlandse collega's. Om het leven gekomen, hè? Om ja. het leven gekomen. Voornamelijk berndbommen, hè? Waren ja, er, toch? correct. Ja, eentje van mijn, uh, van mijn eenheid. Oh ja? Ja. Zo was je erbij of niet? Nee, ik was er niet bij, maar ja. Uh, ja, wel uh, ja verschrikkelijk om mee te maken ja, natuurlijk. Ja, ja. Heftige, heftige periode. Ja. Ja. Heb je nou. wel, hou je er wel een goede, uh, goede herinnering aan over dat je denkt van nou ik heb toch iets teweeg uh, te kunnen brengen daar? Of? Uh, ja, ja, persoonlijk wel. Maar dat is heel persoonlijk altijd. Ja. Uh, ja, ik denk dat we daar toen de tijd uh, inderdaad uh, goede dingen gedaan hebben voor de bevolking. Mm -hmm. De bevolking mm. hebben kunnen helpen om de levensstandaard uh, in, nou. in ieder geval. Toen te kunnen verhogen. Okay. En ja, hoe het nu uh, gaat, ja. ja, dat is. Nog niet die, heel veel niet, beter, hè? Niet me, meer aan nee. ons. Nee, dat begrijp ik. Dat begrijp dat ik. Dat is ja. een politieke politieke beslissing oh, geweest. Hè. Lastig, ja. lastig. Ja. Nou ben jij nog relatief jong. Uh, en heel veel mensen hebben altijd bij uh, Veteranendag. En dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat ze de meeste mensen dat koppelen aan de Tweede Wereldoorlog zo ongeveer. Prins Bernhard en die periode. Um, Merk je dat er uh, uh, meer jonge mensen interesse hebben in, in dit soort uh, dingen? Of, want heel veel mensen. Dienstplicht bestaat niet meer. Dus heel veel mensen hebben een heel grote afstand gekregen van het leger. Jongere mensen. Ja, dat klopt. Um, ik merk zelf uh, dat er. Ja, in mijn vriendengroep. Ik denk ook dat het. Dat, dat mm. trek je natuurlijk aan. Dus ik, ik ken wel veel, een aantal jongens die ook uh, voor Defensie uh, nu, uh, nu werken. Um, en ja, ik denk dat het. Althans, voor mijzelf is het niet meer dan normaal... dan dat ik veteraan ben. Ja. Um, dus ja, ik, en ik denk dat de, de groep jongere veteranen... ook uh, eigenlijk alsmaar groter wordt. Omdat uh, de groep oudere veteranen... die langzaam uit. Ja, ja. ja dat, dat op zich weer wel. Ja. Maar ik, ik zou het verhaal van, van wat jij nu vertelt... en, en mensen die veteraan zijn... Uh, dat verhaal zou best wel eens wat meer gedeeld uh, kunnen worden... onder jonge mensen. Om ook gewoon laten beseffen wat er, wat er uh, speelt. Ik ben ja. bijvoorbeeld burgerschapdocent... en heel veel van mijn studenten hebben geen flauw idee... over defensie, leger, uh, inzet. Oké, okay, ja. Yeah. Ja, daar heb je, heb je helemaal gelijk in. Uh, het uh, Nationaal Veteranencomité... Uh, organiseert ook uh, voorlichtingsmomenten... voor met name scholen... om te vertellen wat, uh, wat veteranen doen... Uh, waarom die er zijn... Uh, waarom Nederland uh, uh, betrokken raakt bij uh, uitzendingen van militairen voor vredesmissies. Hè, voor vredestaken. Dat, dat moeten we benadrukken. Uh, de krijgsmacht wordt niet ingezet om, om uh, direct geweld uit te oefenen. Maar juist om geweld te voorkomen ja. in de gebieden waar ze heen gaan. En uh, dat is ook de rol geweest van, uh, van de uitzendingen. Met name naar Afghanistan, maar ook naar het voormalig Joegoslavië. En, uh, en nog langer geleden naar, uh, Libanon. naar Bosnië. Libanon, Libanon. En Libanon. Ja. Maar Libanon is een, een heel andere <kliek> zaak. Mm -hmm. Dat komt omdat in die tijd bestond de dienstplicht. Mm -hmm. En de dienstplichtigen zijn toen uitgezonden naar Libanon. En dat is na 90 is dat veranderd. Want toen verdween de dienstplicht. En hadden we allemaal beroepsmilitairen. Ja. Dus die uitzending is uh, eigenlijk heel bijzonder. In Zandvoort zijn heel veel, of een groot deel van de veteranen. Uh, die in Zandvoort wonen, hebben Libanon meegemaakt. Ja. En uh, ja, dat is, een, dat is een andere periode. Die mensen zijn daar uh, op een hele andere manier uitgezonden. Die hebben niet die voorbereiding gehad die Jasper heeft gehad. Daar kan hij straks vast wat over vertellen. Uh, de mensen die daarheen gingen, wisten eigenlijk niets van de mensen die daar leefden, hoe die, hoe die, hoe die met elkaar omgingen, hoe die aten ja. Ja. en waarom er nou iets was. En, en dat is dus heel sterk veranderd. Ja, ja. Maar... Uh, ja, laten we even inzoomen op uh, Veteranendag vandaag. Hè? Ik ja. bedoel, dat gaat straks van start. Kunt u uh, bij uh, Talassa, hè? Talassa, Kunt Talassa, er iets over vertellen wat er gaat gebeuren? Ja, we openen dat, heten de mensen welkom, die praten met elkaar. En dan uh, is er altijd een, een onderwerp dat, uh, waar een presentatie over wordt gegeven. En dit jaar doen uh, doet Rick en Jasper doen dat uh -huh. omdat zij na hun actieve dienst. Uh, niet alleen maar veteraan zijn... maar toe zijn getreden tot de reserve... van uh, met name de Koninklijke Landmacht. Hm. Die vertellen wat dat inhoudt... wat ze daarvoor moeten doen... wat ze daarvoor moeten laten... en wat daar tegenover staat. Dat is dus, dan uh, uh, uh, krijgen we... De nato, de, de, de, eigenlijk de uh, gebruikelijke... Uh, Indische maaltijd. Uh, wij noemen dat... een term vanuit de marine. Ja. Een blauwe hap in de marine in de tijd iemand met Indische achtergrond... een blauwe jongen was. Dat was geen scheldwoord, maar gewoon een gewoon begrip. Dus de blauwe hap. Uh, tijdens die blauwe hap, of daarna... is het mogelijk om met uh, de jeeps die daar nog zijn... dat zijn er nu nog maar twee voorheen, drie... Hè? Door, het, door het overlijden van een van de chauffeurs... Hans van Duin, die dat altijd deed. Die is uh, heel recent acuut overleden. Uh, dan rijden we daar rondjes en dan wordt er koffie gedronken... en dan gaan we uit elkaar... Dat is de dag. De nou, het lijkt me een mooie dag. <coughs> Zeker. Ja. Um, uh, uh, kun jij nog iets meer vertellen? Uh, de heer Van Maljon zei het net al. Van, uh, dat je st dat straks gaat vertellen wat een reservist inhoudt. Ja, wat het uh, precies inhoudt. Ik, uh, ik ben, uh, officieel heet het reservist specifieke deskundigheid. Dat betekent uh, binnen de Koninklijke Landmacht zijn er drie natresbataillons. Uh, dat kennen eigenlijk de meeste mensen uh, als reservist. Ik ben dat niet... Uh, ik werk als reservist specifieke deskundigheid voor de sectie Nationale Operaties van hmm. een van de landmachtbrigades. Oké. Okay. Dus dat betekent dat wanneer er uh, uh, een ramp is, ja, of dat je militaire steun benodigd is... Alsnog ingezet kan worden. Juist, precies. Oké. Okay. Ja. Ja. Nou ja, goed, het kan altijd natuurlijk. Hè. Zeker uh, met de dreiging die er nu uh, ja, uh, speelt. Ja, exact. En uh, er, speelt, uh, er speelt heel veel. Er speelt veel, hè? Ja, ja. ja. Ook op het Nederlands grondgebied? Ja, dat, uh, absoluut. Dat geloof ik graag, ja. En uh, waar, waar ben je gelegen? Tenminste, waar, wat, wat is jouw uh, zeg maar uitvalsbasis? Uh, de kazerne is in Schaarsbergen. Schaarsbergen? Ja, dat is bij, bij Arnhem. Oh, Oké. Okay. Ja. En we hebben er nog een dependance uh, in Den Haag. Ja, ja. Want wij zijn verantwoordelijk voor het, uh, het gebied uh, West- en Midden-Nederland. Dus uh -huh. van Den Helder tot Rotterdam en dan de provincie Gelderland. Oh, ja. Ja. Dus we doen in Den Haag ook nog eens uh, alle ceremonieën van staat. Uh, Prinsjesdag, uh, eventuele oh. staatsbegrafenissen, uh, dat soort zaken. Ja, en jij gaat in juni ook altijd naar de Nationale veteranen Ja, zeker. Ja, ja. Heb je de koning wel eens de hand geschud? Uh, <coughs> ja, ook. Okay. Ja, ja. En ook de minister-president. Uh, oh, ja, ja, ja. Nou ja, ja. ja. Nou, perfect ja. toch? Ja. Leuk. Ja. Nou, het is in ieder geval uh, goed dat er nog heel veel aandacht uh, wordt geschonken aan, uh, aan uh, de veteranen. En wat er speelt allemaal in het leger, hè? vind je niet Roy? Ik bedoel, dat Absoluut, is... ik uh, ga er ja. gebruik van maken. Ik ga zeker veteranen uitnodigen bij mij op school, in de, de burgerschapslist. Hartstikke leuk. Ja, om, ja, uh, om daar eens het aandacht aan te geven. Ja, ik ja. denk dat er meer moet gebeuren. Dat gebeurt uh, veel op die scholen. Uh, niet, niet heel veel. Niet heel nee. veel. Nee, het, is natuurlijk, uh... het, het moet echt uitgaan van, van de leerkrachten? Of... Uh, ja, en, en door de contacten. Jasper... Ja. ...heeft in Zandvoort op school gezeten. Ja. Die heeft op het, uh, op het Engelwerk gezeten hier. Gertelbach. Ja. ja. Uh, die, die, die heeft daar dus contact. Ja, ja, en dan tuurlijk, is het ook... ook ja, makkelijk. ...voor de leerlingen ja, ook, ja, ook ja, iets ja. van... Hey, ...hij, uh, hij woont hij hier, heeft hier gezeten, ja. op school gezeten. Ja. En hij heeft dat gedaan. En ja. Dat, ja. dat maakt het leuk. Nou, dus ik ga ja. hem uitnodigen in Hoofddorp. We hebben 4.500 studenten. Dus je, ja. hebt, uh, je kan ja. een heel ja. jaar uh, gasten in colleges komen geven. Ja, ja, ja, goed goed ja. idee, Roy. Ja. Uh, ja, ja. En nu gaan we jullie natuurlijk een hele fijne veteranendag uh, toewensen. Ja. En uh, luisteren naar een mooi stukje muziek. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Oké, okay, graag gedaan. En, uh, fijne dag. Dank je wel. Rambling in my reflection in the view light. a Strength to get back on my knees again This life Ja, dat was Stonecatcher van Marcus Mumford en Fieber Bridges. Nou, ik heb het niet helemaal goed uitgesproken... maar aan <laughs> de telefoon heb ik waarschijnlijk Suzanne Jansen. Ja, Suzanne, ja, Goedemorgen. Nou ja, goed, uh, we gaan praten over de stand-up comedy-avonden... in uh, jouw hotel, het uh, Amsterdam Beach Hotel. En morgen begint ja. het nieuwe seizoen, klopt hè? Ja, klopt. En al sinds 2016 uh, organiseer je ja, dat, klopt dit? Ja, vol, nou volgens mij het was vijftien. Ik, ik hou het ook niet meer bij. Maar um, we, gaan, we zijn al heel wat jaren, doen we dit al. Ja? ja Hoe ben je er ooit opgekomen om dit te gaan doen? Um, nou ja, um, ik weet het niet eens meer. Ik, volgens mij zaten we er gewoon eens over na te denken. Wat kunnen we nou nog eens uh, ook doen in de ruimte hier die we ja, hebben. de mooie ruimte. En, uh, ja, ja, ja en, uh, en toen zijn we gewoon online gaan zoeken. Uh -huh. En we kwamen we terecht bij uh, Saïd. En Saïd is een... Uh, ja, die zit daar in, in het wereld van... Uh, van um, de beginnende... Ja, ja, de beginnende, ja, ja. maar ook wel uh, degene die al wel bekend zijn. Ja, ja. En, uh, en die regelt eigenlijk altijd uh, de avond of de mensen voor deze avonden. Okay. en uh, Ja. En um, um, ja, je begint daarmee. En, uh, is er een vast uh, publiek voor uh, gevonden uiteindelijk? Um, ja, het verschilt nogal. We hebben wel eens uh, seizoenen gehad dat er... Uh, 50 tot 60 mannen... Uh, mm -hmm. zaten. Maar ja, soms komt het ook... weer eens een keer niet uit. Dus we hebben... Uh, voor de corona, nou, tijdens corona... kon het natuurlijk helemaal niet doorgaan. Nee. En volgens mij het jaar voor de corona hebben we... wel eens een keer een show... moeten, uh, ja, moeten laten gaan... omdat er te weinig animo was. Okay. Wij zitten nu op een... mannetje of twintig, dus dat uh -huh. is nog niet veel. Maar... Uh, ja, Amsterdam Beach Hotel is natuurlijk ook verbouwd... en de ruimte is een stuk kleiner. Ja. Dus met 20 man kunnen we het al heel gezellig maken. Ja. Hoeveel mensen kunnen erbij... Uh, uh, uh, en moeten mensen zich van tevoren aanmelden? Ja, het liefste wel. En we merken wel altijd dat iedereen dat altijd zo uh, kort mogelijk doet. Dus mensen op de dag zelf of, de, of vandaag komen er nog een aantal wel bij. Um, nu kunnen wij, denk ik, een mannetje of 35 kwijt... Uh, ja. in de ruimte, misschien zelfs nog iets meer... Um, en um, uh, zij kunnen de kaarten uh, bestellen. Ik weet het natuurlijk nu niet uit mijn hoofd. Maar dat kan via AOT events. Ah ja. uh, dan zijn ze 10,80 euro. Maar weet je het nog niet? Kan je altijd nog aan de deur bij ons kopen. Dan zijn ze wat duurder. Ik geloof dat het dan op 12,50 zit. Uh -huh. Dat kan toch reuze mee. Maar dan heb je wel een avondje lol, of niet? <laughs> ja, ja. Meestal, we hebben er volgens mij, nu staan er, uh, morgen, uh, morgen staan er, uh, acht mensen hebben we, geloof ik. Oh, keurig. Um, dus je bent, je hebt wel een het programma, zeg uh -huh. maar. Uh, wow. We beginnen om acht uur, dus we vraag altijd wel mensen ietsje eerder te laten komen. En dan tot tien uur, half elf, uh, ja, heb je gewoon een hartstikke leuke avond. En het zijn allemaal stand-up comedians? Ja, en je hebt, uh, je hebt natuurlijk uh, wat nieuwe mensen. Uh -huh. Dat is altijd spannend. En uh, uh, ze zorgt ook altijd voor dat er wel een, een, een, nog een trekker ook bij zit. Uh -huh. En uh, hij heeft voor morgenavond... Even spreken, want ik heb het opgeschreven. Uh, Michelle Schim Oké. Okay. Zij, zij is schrijfster en uh, humorist. En Aha. heeft uh, dit seizoen in de slimste mens gezeten. Uh, oh, ja. ja, nou dat is leuk. Heb je wel eens enorm uh, dat je onder de tafel lag van het lachen? Of heb je dat al een keer gehad? <lacht> ja, zeker. Ja, ja, ja. Ik, uh, hij heeft in de voorgaande seizoenen. Uh, ik kom natuurlijk nu niet op zijn naam. Heeft hij hem twee keer gehad? Ja, dat was geweldig. Ja, dat was uh, goed. Ja, echt. Ja, stom, hè? Ik nee, stom, dat ik best wel... Nee, dat maakt verder niet uit. Maar, uh, um, maar ja, ja we, hebben ook wel, we hebben natuurlijk ook wel eens iemand die uh, ja, niet heel grappig is. Uh -huh. en, ja, dat kan gebeuren. Ja. Uh, nou, het zijn toch mensen die proberen materiaal uit. Hè? Daarvoor doen ze dit ook. Tuurlijk, ja. dus, uh, dus dat kan ook gebeuren, maar 9 van de 10 keer is het altijd lachen. Ja, hoeveel, hoeveel keer in het seizoen gebeurt het uh, dat je die avonden hebt? We hebben er nu uh, drie staan, dus voor dit jaar. Dus mm -hmm. voor de maand uh, oktober, november, december. Het is altijd de tweede zondag van de maand. Okay. Dus uit mijn hoofd 13 november en 11 december. En dan gaan we nog even kijken voor uh, januari, februari. Oh, okay. uh, of uh, ja, wat de datums daarvan gaan worden. Maar ja. hebben we hebben nu voor dit jaar even vast okay. besloten. Nou, dus morgen kunnen mensen nog uh, morgenavond vanaf half acht. Ja. Als we ja. om 7 uur bij jullie komen, dan kunnen ze altijd nog even mee genieten. Het is morgenavond. Ja. Oké, okay. ja. okay. morgenavond. Nou, ja. ik denk dat jullie een hele leuke avond tegemoet gaan. Wellicht ja. kom ik ook nog langs, ik weet het niet zeker hoor. Maar wel Dankjewel ja. Suzanne en uh, veel succes ermee. Heel veel ja, succes gaat Suzanne. Oké, okay, dag Suzanne. Hoi. dag. dag.